ZFM Jazz. Ja luisteraars, daar zijn we weer, weer na het nieuws weer terug in, uh, goede, in uh, CFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen. Tweede, stuk bego tweede uur begon ik met uh, Take Me There. Een eigen werk voor Grover Washington Jr. Die natuurlijk ook een bekend saxofonist, maar ook orkestleider is. Heel ander begin als normaal, maar uh, ik hoop ja, toch wel uh, fijne muziek. Een ander fenomeen op de, op de sax, op de tenor, is natuurlijk Ben Webster. Ik heb een CD van hem gevonden en die heet Zalviel. En het, hij speelt er met een quintet. En hij wordt begeleid dan door Oscar Pietersen op de piano, Ray Brown bass, Herb Ellis gitaar en Stan Levy op de drums. Dus zoals uh, ja, zeker niet de minste. Luister nu naar een eigen werk van Ben Webster, Zalviel. viel. Selsey Bridge. Ja, u hoorde natuurlijk de typische, de typische toonzetting van Web, Ben Webster op zijn uh, saxofoon. Het is schitterende muziek. Ik ga meteen door naar een andere saxofonist en dan namelijk naar Sten Cats. Hij heeft samen met, uh, met Bob Roekmeijer, de, de ventieltrombonist, heeft hij een combo opgezet. En dat bestond uit, toen der tijd, uit Herbie Hackock op de piano... ...Gary Burton vibrafoon, Ron Carter bas en... Elvin Jones op de drums. Schitterende muziek hebben deze mensen gemaakt. Ik heb er één uitgekozen en namelijk, ook wel op verzoek, uh, ooit door Earl Gardner geschreven. Luister nu naar deze mannen in Misty. <middels>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 Speelt Jane Steem. Doet Silomans op zijn gitaar en hij floot er wat bij. Maar dit prachtige werk werd geschreven door Hurry Hancock op de, de pianist. Ja, wat gaan we nu doen? Nou, uh, ik ben toch met de uh, tenorsaxofonisten bezig. Ik kom maar weer terug op Stankets. En hij wordt begeleid door Jimmy Rolls op de piano. Luister u naar het door Mercer en Carmichael geschreven, Skylark. Clifford, een prachtige ballade ooit gespeeld door Benny Golson, maar hier op werkelijk sublieme wijze gespeeld door de trompetist Lee Morgan. Jammer genoeg heeft deze fantastische trompetist. die speelde altijd in grote orkesten of als een soort sideman, maar hij heeft eigenlijk heel weinig zelf uh, met een eigen combo muziek gemaakt, maar dat hij trompet kon spelen, fantastisch. Ja, luisteraars, we hebben nog maar een kwartiertje te gaan... en dan zitten we weer tegen de klok van twaalf... en dan kunt u naar buiten gaan. kunt u lekker gaan wandelen op het strand... of kunt naar het Juttersmuseum komen. Dat is natuurlijk ook om twaalf uur weer open. Ja, dan kom ik toch altijd weer op een instrument... wat ik zeer, zeer, zeer prachtig vind klinken. En dat is natuurlijk, u weet het al, de vibrafoon. En ik heb weer een stukje muziek uitgekozen... en weer van mijn, een van mijn favoriete, Colt Deze man die heeft werkelijk ontzettend veel... CD's gemaakt en of muziek gemaakt, natuurlijk. En heeft met allerhande mensen opgetreden. Ik heb hier een stuk uitgekozen. Nou, luistert u maar, Alonso. That music it made in my heart. Time heals all things. I needn't cling to this. Fear. It's fear. It's merely that spring will never be a little late this year. Spring will be a little late. Nou, dat is als ik naar buiten uh, kijk, is dat natuurlijk niet helemaal het geval. Want het is werkelijk schitterend lenteweer. Ja, hier dat was natuurlijk uh, Anita O'Day samen met Tjader. Schitterende muziek kunnen die twee maken, maar genoeg uh, gedaan op de vibrafoon. Ja, en toen ik in mijn kast dook uh, van de week om dit programma voor u samen te stellen, toen kwam ik weer de Diamond 5 tegen. Een onvergetelijk orkest. Onder leiding van Kees Slinger piano en uh, Kees Smal op de trompet. Vlugelhorn en uh, kleptombronnen speelde hij ook nog. Harry Verbeek tenor, Jacques Scholz op de bas en John Engels drums. John Engels die nog steeds optreedt, ook in de, in de, ook in de krocht is hij regelmatig uh, te gast bij het uh, trio Johan Clement. Ik heb een prachtig stuk uitgekozen, ooit geschreven door Ruud Bos. Luister u naar Lu de Diamond Five. En zo is het op deze prachtige zondagmorgen 2 ZFM Jazz er alweer op. Vanmorgen met veel plezier samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Zometeen is Jaap Koper die het programma gaat presenteren. Dus blijft u rustig luisteren. Want de programma's die wij maken zijn best de moeite waard. Besluit u wat anders te gaan doen. Ook prima. Dan is één ding zeker volgende week tussen 10 en 12 op zondag opnieuw ZFM Jazz. Tot dan! ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur Dit is Juri Stubinetski met het NOS journaal Onder de mensen hebben tijdens een dienst in de Goede Herderkerk in Alfa aan de Rijn Stilgestaan bij het bloedbad van gisteren De dominee van de protestantse kerk Zei dat hij verbijsterd was En dat Alfa sinds gisteren in diepe rouw verkeert de lichamen van vijf slachtoffers en de dader zijn in de loop van de nacht weggehaald uit winkelcentrum De Ridderhof. Dat kon pas worden gedaan nadat het technisch onderzoek naar de schietpartij was afgerond. De 24-jarige Tristan van der Vlis schoot gisteren in het winkelcentrum met een mitrieur om zich heen en pleegde daarna zelfmoord. Vijf mensen kwamen om het leven, een zesde overleed later in het ziekenhuis.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 Met de ISAFE-deal is een bedrag gemoeid van 3,8 miljard euro. Een delegatie van de Afrikaanse Unie gaat naar Libië om te bemiddelen in het conflict tussen kolonel Gaddafi en de opstandelingen. De delegatie, onder leiding van de Zuid-Afrikaanse president Suma, wil dat er een staakt het vuren komt. Daarna zouden er onderhandelingen moeten volgen over hervormingen in Libië. De Afrikaanse Unie zal niet aandringen op het vertrek van Gaddafi. Louis van Gaal is ontslagen als trainer van Bayern München. Hij zou de club aan het einde van dit seizoen moeten verlaten vanwege tegenvallende resultaten, maar moet nu per direct weg. Door het gelijkspel tegen Nuremberg gisteren maakte Bayern nauwelijks nog kans op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. Het weer: het is een mooie lentedag met volop zon, later afgewisseld door wat sluierbewolking. Het wordt 14 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en warm. De dagen daarna wisselvalliger. Dit was het nieuws.